Als de maan gaat klimmen en de donkere nacht breekt aan, komen zij als duistere schimmen uit hun nachtverblijf vandaan. Meisjes uit het rosse leven fluisteren iedere avond weer, alles wil ik De vlinders der nacht Ziet niemand hun traan Hoort niemand hun klaar, Want onder hun kleding Van zeden en boom, Klopt een hart Dat de liefde nooit vond Meisjes met gesminkte bangen die bij nacht de baan opgaan, hunkeren soms met die verlangen naar een menselijker bestaan. Altijd komt voor deze vrouwen het berouw steeds weer te laat, want wie schijnt nog zijn vertrouwen aan een vlinder van de straat? Vinders der ziet niemand hun traag, hoort niemand hun knacht. Want onder hun kleding, van zijde en rond, klopt een hart, dat de liefde nooit vond. The North